Het treinverkeer is de hele dag voorspoedig verlopen. Ook de terugreis, na afloop van de vele festivals, levert tot nu toe geen problemen op. Zoals altijd waren de vrijmarkt en de festivals in Amsterdam het drukst, maar het was wel iets rustiger dan vorig jaar. De gemeente zegt dat er iets meer dan 700.000 bezoekers waren, 100.000 minder dan vorig jaar. Dat komt waarschijnlijk doordat Radio 538 dit jaar geen vergunning kreeg voor een groot muziekfeest op het Museumplein.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 Wilders ontkent ook dat hij in de VS-fondsen probeert te werven. Zijn lezing is onderdeel van een lezingencyclus waarvoor bezoekers 10.000 do dollar betalen. Maar Wilders krijgt er geen cent van, zei hij. Het CDA wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de situatie in Oekraïnse gevangenissen. Als dat niet gebeurt, moeten Nederlandse bewindslieden niet naar het EK voetbal in Oekraïne gaan, vindt CDA-kamerlid Ormol. Hij wil dat minister Roosentaal op zo'n onderzoek aandringt.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 Republikeinen als Mitt Romney worden afgeschilderd als dwarsliggers... die er alleen op uit zijn Obama te laten struikelen. Dick Advocaat keert met ingang van volgend seizoen terug als trainer van PSV. Hij heeft daarover mondelingen afspraken gemaakt met de club uit Eindhoven... en verwacht dat die deze week op papier worden gezet. Dat zei hij tegen Football International. Advocaat is nu nog bondscoach van Rusland. Na het EK stopt hij daarmee, zo maakte hij vanochtend bekend. Dik Advocaat tekent bij PSV een contract voor een jaar. Hij volgt daar Philip Cocu op, die de in maart ontslagen coach Fred Rutte vervangt. Ook Mark van Bommel zou op het punt staan om terug te keren naar PSV. Hij speelt nu bij AC Milan. PSV wil de berichten nog niet bevestigen. Het weer in het zuiden en zuidwesten enkele buien met kans op onweer en windstoten. Later mogelijk ook in het midden van het land. Minimaal rond 10 graden. Morgen bewolkt, kans op een bui en maar weinig zon. Het wordt dan ongeveer 17 graden.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 Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl slash 50 manieren. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette.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 dat van haar tweede zoon die in een ziekenhuis in Londen ligt. Hoe je in afwezigheid zo ontzettend aanwezig kunt zijn. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... op deze aangename maandagavond, Koninginnedag 2012. Een rustige, gemoedelijke Koninginnedag... die we in dezelfde sfeer hopen af te sluiten... met de twee burgemeesters die vandaag even in het middelpunt... van de belangstelling stonden. Koningin Beatrix en haar familie bezochten namelijk hun steden... Renen en Venendaal, En daar blikken we met beide heren... die ongetwijfeld nog nagloeien van alle opwinding op terug. Een halve eeuw bestaan ze inmiddels. The Rolling Stones. En nog weten ze niet van ophouden. U kent ze natuurlijk zo. Maar ooit begonnen ze zo. Ja, dat klinkt wel een beetje anders. Straks een gesprek over de begindagen van de mannen... die we, eh, inmiddels de opa's van de rock roll kunnen noemen. Verslaggever Jeroen Wielaert bezocht in Londen historische grond... waar ze ooit begonnen. Rob Bosboom maakte beginjaar 60 de Stones van Dichtbij mee... als fotograaf. Ze zijn allebei te gast. De val van een kabinet en een marathonsessie over je eigen schaduw heen springen... ...waar ervoor nodig om in Nederland een begroting af te leveren... ...waar Europa mee kan leven. Om middernacht moeten alle landen zo'n begroting inleveren. Blijft Europa onverbiddelijk of komt er toch nog rek in die 3 procent? En om 5:12 voor gaan we kijken welk tak... Bij welk meisje past. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 30 april. Het is jammer en verdrietig dat onze familie vandaag niet compleet is. Maar alle hartelijkheid, goede wensen die we gevoeld hebben en gehoord hebben... zullen we doorgeven. Het was een onvergetelijke dag voor koningin Beatrix en haar familie. Het onderwerp Frizo werd niet gemeden... Maar Beatrix straalde alsof er niets aan de hand was. En ook op straat was iedereen vrolijk. Aandacht! Aandacht! Onze Noorderburen vieren hun koninklijke familie vandaag. Een jaarlijkse traditie is dat op Koning de Dank. Het is toch wel heel erg uh, ja, een sterke vrouw. Dat ze dat toch de, de moeite heeft genomen om uh, zich weer tussen het dus publiek uh, te begeven. Natuurlijk denk ik er allemaal over na en vind het heel knap dat ze hier zo is. Maar... Het moet en blijft ook een feestdag zijn. En ik denk dat de koning dat zelf ook het liefst heeft. En dan komt meester Pieter van Vollenhoven ineens tevoorschijn. Ja, ik heb helaas in 1964 een ski-ongeluk gehad met mijn rechterpoot. En daar heb ik last van, soms. Ja. Dus dat is heel verveet. Dus u doet maar een klein stukje mee? Ja, ik doe maar een klein stukje mee. Ja, dat is... Uh, ja, wacht, maar dat merk ik niet. En het gratis feest op het Java-eiland in Amsterdam was populair. De politie moest mensen die naar het eiland wilden tegenhouden. Het Jaapen-eiland is... 2 euro, president. Al oh. raak gegooid? Nah, een stuk of 5 inmiddels, maar het is nog vroeg. hè? Ik verwacht er zo'n 150 te koppen vandaag. <laughs> oh. Oh. <laughs> Amsterdam ziet er dit jaar wel iets anders uit dan voorgaande jaren. De trams rijden gewoon. De verkoop van alcohol is verder aan banden gelegd. En het 538-feest op het Museumplein, goed voor 150.000 jongeren dit jaar geen vergunning. Het is goed weer, dus mooi ken het niet. Het gras hoeft niet vernieuwd te worden. Het scheelt ook weer voor de Amsterdammer. Het is wel heel erg rustig hier. Ja, kut burgemeester. Het dreigt steeds ongezelliger te worden op de tribunes van het EK voetbal in Oekraïne. Het regent afzeggingen. As things stand now, the dingen nu, no intention de president geen intentie om naar Oekraïne te gaan. EU-voorzitter Barroso staat niet alleen. Steeds meer regeringsleiders kunnen de mensenrechten schendingen niet verkroppen. En al helemaal niet dat oud-premier Timoshenko gevangen zit. Ook de Duitse voetbalbond wil nu actie. Dat de regering gerade voor etwas doen moet. Jeder dag. is een verloren dag. Timoshenko's dochter is blij met alle steun. We are asking, uh, you to continue supporters and to... Op straat in Oekraïne snappen ze er niets van. Wat heeft dit nu met voetbal te maken? Boykot, uh, en tot slot nog even terug naar Koninginnedag. Het lijkt erop dat de nieuwe aanpak van de gemeente Amsterdam effect heeft. Minder incidenten, minder extreme drukte en minder dronken mensen zijn er altijd lieden die zich nergens iets van aantrekken. Ik heb heel veel wijnjes gedronken en heel veel andere troep. En toen heb ik lekker dronken. Ik, ik, ik, ik ben het tv, niet jij. Ik heb veel minder mensen zien neerstorten... wat ik echt vorig jaar gezien heb. Uh, veel minder kotsen. Het was gewoon, ja, wat ik zeg, gemoedelijker. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. En u heeft ons werkelijk een onvergetelijke dag gegeven. Mijn collega Juri Stubenitski heeft alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Het pensioenfonds voor de huisartsen verdient 140.000 euro... met de verkoop van aandelen Lucky Strike, schrijft het FD. In iedere wachtkamer hangt wel een poster... die patiënten en bezoekers waarschuwt voor sigaretten. En wat dus niet wordt vermeld, is dat de huisartsen er zelf van profiteren. Ook andere Nederlandse pensioenfondsen zijn afhankelijk van rokers. In totaal hebben ze 2,3 miljard geïnvesteerd in tabaksfabrikanten. Er moet het afgelopen jaar flink aan zijn verdiend... want het aandeel van British American Tobacco steeg met 20 procent. Zo'n 15.000 Nederlanders hebben jaarlijks geen enkel inkomen... omdat ze zijn afgewezen voor een uitkering. Volgens het Nederlands Dagblad doen gemeenten geen onderzoek... naar die zogenoemde afhakers. Hoe ze overleven is nauwelijks bekend. Ze zouden rondkomen met geld van anderen, spaargeld of werken zwart. Volgens de gemeente Amsterdam komt een deel van die groep... uiteindelijk via de hulpverlening terug in beeld. Maar waar het andere deel van leeft, is niet bekend. Sommigen zouden niet willen werken. En hoe graag we ze ook willen helpen... we kunnen ze geen geld opdringen, zegt de gemeente. Een uitkomst voor mensen met weinig geld is de Primark. De razend populaire kledingwinkel wint aan terrein in Nederland. Volgens Trouw wil het concern meer vestigingen gaan openen. Nu zijn het er nog drie en dat moeten er over een paar jaar 25 zijn. Zelfs op de vroege dinsdagochtend is het chokvol in de Primark in Hoofddorp. Bijna achterloos laten bezoekers goedkope kledingstukken in hun mandje vallen. Volgens een bestuurslid van de winkeliersvereniging in Hoofddorp profiteren andere winkels ook van de Primark... Ook al verkoopt bijvoorbeeld de HEMA nu minder kleding... stijgt de omzet toch omdat mensen uit de Primark, Primark hier eten kopen, zegt hij. Na de discussie over een gedicht op 4 mei... is er ook een relletje over het défilé op 5 mei in Wageningen. Volgens de Telegraaf zijn militaire helden uit de Tweede Wereldoorlog... en missies in Irak en Afghanistan... verbolgen over de deelname van een groep nep aan het défilé. Ze zijn boos op tientallen ex-militairen die tijdens de Koude Oorlog dienden. Ze hebben niet gevochten, maar mogen wel meelopen. Veel oud-strijders zien dit niet zitten. Het zijn charlatans die met een rits nepmedailles en linten... de glans van de echte strijders stelen, zeggen ze. Het tijdschrift Vogue is in verlegenheid gebracht. Nu blijkt dat de Syrische regering een Amerikaans PR-bureau heeft betaald... om een lovend artikel te regelen over president Assad en zijn gezin. De Volkskrant schrijft erover. In maart vorig jaar verscheen het stuk in Vogue, Daarin werd de vrouw van de dictator bezongen als een roos in de woestijn. Bovendien zouden de kinderen op de foto's niet van Assad zijn, maar ingehuurde modellen. Vogue heeft het artikel vorig jaar al verwijderd van de website. Maar op een fanpagina van president Assad is het verhaal nog wel na te lezen. Met foto's van de beroemde oorlogsfotograaf James Nachtwey. Een terugblik op Koninginnedag in Spits. Een verslaggever stond in Renen met scouts bij een klimwand. Het was de bedoeling dat de prinsen die klimwand zouden beklimmen. Maar vanwege het strakke schema ging dat niet door. Tot grote teleurstelling van de Welpen, Verkenners en Bevers. Al werd een van de leidsters nog wel even aangesproken door Willem-Alexander. Maar dat ging niet helemaal goed. Ik ging per ongeluk op de tenen van de prins staan. Maar volgens mij vond hij dat niet zo erg, zegt ze verontschuldigend. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie is deze zomer niet van plan om EK-voetbalwedstrijden in Oekraïne te bezoeken. Aanleiding is de behandeling van oud-premier Julia Timoshenko, die momenteel in de gevangenis zit en zegt daar mishandeld te zijn. Thijs Berman is europarlementariër voor de PvdA en houdt zich bezig met mensenrechten. Meneer Berman, goedenavond. Goedenavond. Bent u blij dat Barroso deze oproep doet? Ja, ik denk dat het verstandig is. Kijk, een algehele boycott is niet aan de orde. Laat de supporters vooral naar die, naar die wedstrijden gaan. Maar er is in de Oekraïne wel iets aan de hand. ...sinds 2011, sinds, sinds vorig jaar verslechtert de situatie, aanzienlijk. Mensenrechten situatie. In gevangenissen worden mensen afgeperst, gearresteerd... ...omkoopsommen worden gevraagd door politiemensen. Julia Timoshenko zit gevangen met een, volgens iedereen een duidelijk politiek proces. De ex-premier die nu voor zeven jaar is veroordeeld... ...wegens misbruik van haar positie. Ik denk dat het nodig is een heel duidelijk teken te geven aan de regering in Kiev dat dit niet zo kan. komen de laatste dagen steeds meer uh, kritische geluiden uit Europa. Bondskanselier Merkel overweegt een boycott. En ook het ja. CDA wil eerst een onderzoek... voordat Nederland politici naar wedstrijden stuurt. Denkt u dat Oekraïne gevoelig zal zijn voor deze politieke druk? Dat ze zich daar iets van aan zullen trekken? Ja, de druk gaat nog verder. Baclav Klaus van, van Tsjechië gaat niet naar een top... van Centraal-Europese regeringsleiders in Yalta 11, 12 mei... Uh, Joachim Gauk, de Duitse president, precies hetzelfde. Oostenrijk, Slovenië, Italië. Het isolement van, van Oekraïne groeit. En dat is denk ik een heel belangrijk teken voor Janukovic, die daarmee in verlegenheid komt. Want de president van Oekraïne wil heel graag een soort van uh, tussenpositie innemen. tussen de Russische federatie aan de ene kant en de EU aan de andere kant. Handelsbelangen moeten voorop staan en hij wil geen kamp kiezen. Maar toch is hier een keuze onvermijdelijk. Bescherm je de mensenrechten en de rechtsstaat of doe je dat niet? En dat maakt maken deze presidenten van de Europese Unie nu heel duidelijk. Dat moet je wel doen. En is Janukovic iemand die in staat is om zo'n draai te maken... om zo wezenlijk te veranderen? <laughs> dat is een probleem met Janukovic, Want uh, onder zijn leiding is natuurlijk uh, Timoshenko veroordeeld... Mm -hmm. in dit politieke proces. En hij heeft weinig, uh, weinig tekenen gegeven... dat hij bijvoorbeeld de media zou willen beschermen in Kiev... die ook onder striktere controle zijn komen te staan. Het land glijdt af glijdt af van het toch echt vrije land dat het was tot op 2009, 2010 naar iets wat je met kritische oog moet bekijken. Nou, we gaan zien of het effect heeft allemaal. Thijs Berman, hartelijk dank. Dankjewel. <tied> <tied>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 Bray charles Unchain My Heart. In de studio inmiddels de twee belangrijkste burgemeesters van Nederland van vandaag. Die is Elzingaers, burgemeester van Venendaal en Joost van Oosten, burgemeester van Rhenen. Heren, Goedenavond. Goedenavond. Uitgeput... Oh, wel vrolijk vermoeid. Ja. Vrolijk vermoeid, nog aan het nagloeien ja, van alle. Het was ook heel veel zon vandaag, dus ik heb ook een bruine kop van hier tot daar. Nou, we hadden niet beter weer kunnen bestellen ja, voor zeker. vandaag, denk ik. Ja, we hadden fantastisch weer en een fantastische sfeer in de ja. stad. Dus wat dat betreft, uh, de dubbele combinatie was aanwezig. En uiteindelijk, dus een prachtige dag ja. Ik wil u even vragen om wat dichter bij de microfoon te zitten, dan kunnen onze luisteraars wat beter horen. Um, bij zoiets waar zo lang naartoe wordt geleefd en gewerkt... kan ik me ook voorstellen dat het nu om 11 uur s'avonds, half 12, nog niet allemaal is ingedaald. Zie ik dat goed? Is het nog een weerwar van indruk, indrukken? Nou, ik begon nou. vanochtend om 5 uh, uur met de traditionele luilak. Dus uh, de brommetjes die maakten me wakker. <laughs> en het is nu al redelijk uh, doorgeschoten in de dag. Maar uh, ik heb nog niet zo heel veel teruggezien. Uh, dus het zal morgen wel komen, maar ik moet eerlijk zeggen: ja, het is na genieten van alle berichten, uh, sms'jes, tweetberichten van iedereen die je krijgt. Ja, het is een fantastische dag geweest. Ik ben vanmiddag de hele dag nog in, de, in de middag in de stad geweest. Ja, mensen die je aanspreken, dat duurt nog wel even, denk ik, voordat we hier helemaal van afgekikt zijn. Kan ik me voorstellen. Um, had u Koningin Beatrix al eerder ontmoet? Ja, ik heb het geluk gehad dat ik een streekbezoek had in Bolsward. De gemeente waar ik ooit gestaan heb. En door de jaren heen ook nog wel eens. Vorig jaar bij een uitrekening van een cd van uh, Svelink in Amsterdam. Dus ik wil niet zeggen, we kennen elkaar, maar je komt elkaar regelmatig tegen. En ik moet zeggen, maar vandaag, heel eerlijk... Ik heb zelden de koningin zo ontspannen gezien als in de wandeling door uh, ons uh, grote dorp. En hoe ging dat, die allereerste ontmoeting, dat jullie elkaar troffen vanochtend? Is er dan ruimte voor een persoonlijk gesprek? Nou, nee, nee, nee, helemaal niet. Nee. Maar dat het is gewoon puur toch ook wel weer functioneel. Maar het spannende moment is dat zo'n bus uh, dan bij ons de kerkenwijk op komt rijden en iedereen stapt uit. En dan, ja, dan gaat het beginnen. En de koningin die. Leid toch zelf ook wel de, de karavaan. En af en toe vertel je eens wat, maar nou, je hoeft niet zoveel te vertellen. Want wij hadden, dat geldt ook voor reden, goed voorbereid. Men, men kende ook de les, dat merk je ook. Want soms denken nou, ze weten meer van dan ik. Maar ja, dat, dat wil ze wel eens. Het zou pijnlijk zijn, denk ik. Nou, zo gaat dat niet. Maar het, het was, we hadden natuurlijk heel veel mensen langs de route, overal was langs als een leven, maar op. En ik kan me voorstellen in deze periode als de koningin denkt van ik doe het niet voor niks. En dat gevoel dat overheerst wel in Venedaal. Dat heb ik ook vanavond gemerkt toen wij samen in, uh, in de in ons theater, waren. Het is een heel mooie dag vandaag. Het ging goed. En dat geeft een goed gevoel voor een uh, door de Komenoemde burgemeester. Dat kan ik me voorstellen. Ik vraag u niet om uit de school te klappen. Maar is er in die, in die hele verloop is er een moment dat er een soort van persoonlijke toenadering is tussen u en de, en de koningin? Nee, echt persoonlijke toenadering is niet. Je kunt het beter een professionele toenadering noemen. De koningin liet wel merken dat ze genoot van de dingen die ze voorbij kwam. En eh, ja, dat is nu dan ook een, een, een wat komische opmerking. Wij hebben natuurlijk de Cunera-legende. En de heilige Cunera kwam nogal eh, nou, op een gewelddadige manier om het leven... met een worgdoek, zoals dat heet. En eh, nou, wij hebben ook een, een bijna originele worgdoek aangeboden aan eh, de koningin. En ze zei, <laughs> nou, dat is wel een, een beetje een luguber cadeau. Dus in die zin merk je wel dat ze wel heel scherp is op alles wat voorbij komt. Er is wel ruimte voor wat lucht. En, er is wel ruimte voor lucht en... Eh, ja, dat, dat hoort er ook wel een beetje bij. En op een gegeven moment komt er een klein meisje... die, die stapt uh, volledig tegen het protocol in... door moeder over het hek heen gezet. Ja, we... En dan is het niet zo van, we sturen er terug. Nee, mm. uh, heel hartelijk ontvangen. Ja, vervolgens kwamen er twee zusjes erachteraan. En dan gaat ze er op dezelfde ontspannen de manier mee om. Ja. En dat geeft eigenlijk wel aan dat het echt gewoon... Uh, ja, een hele plezierige, uh, ja, bijna familiale uh, ontmoeting is... tussen uh, de koningin en uh, de inwoners. Zo zag het er ook uit. Tegelijkertijd kan ik me ook goed voorstellen... Uh, met in het achterhoofd wat er in Apeldoorn is gebeurd. Um, hoe open dit allemaal is. Ik begrijp dat er natuurlijk veel beveiliging is. Er is dus over alles nagedacht. Maar toch, oud in niet open. Ik kan me voorstellen dat u voortdurend... Zeg maar in een opperste staat van alertheid bent. En dat als er dan bijvoorbeeld een kind even over een hek wordt gezet. dat u alleen maar om zich heen kijkt. en denkt: gaat dit wel goed? Is dit wel allemaal volgens de afspraak? Nou, er zijn ze gelukkig zoveel mensen die dat professioneel moeten doen. vanuit de politie en een DKDB. dat ik daar geen zorgen over had. Nee, is dat zo? Kunt u dat helemaal loslaten? Dat was de hele dag een balans tussen feest en veiligheid. En uh, dat, dat besef heb je helemaal niet. We hebben in de voorbereiding natuurlijk heel veel mensen gesproken. We hebben dingen ontwikkeld. En op een dag heb ik het vertrouwen dat het goed gaat. En dat uh, als er iemand over het hek gezet wordt, denk ik naar nou, een ondeugende moeder. Maar daar houdt het dan ook mee op. En uh, nee, dat speelt eigenlijk helemaal niet. Geen rol. Nee. Um, bij ons ook in de studio is onze eigen verslaggever Jeroen Wielaard. Jeroen, je was de hele dag uh, op ja. pad. Ja. Kun je een vergelijking maken tussen die twee uh, plaatsen waar de koningin is geweest? En, en, en, waar, waar de heren mee kunnen leven. Want nou, ze er eerst, eerst, eerst gewoon een paar verschillen. Maar dat was, dat was mij als kenner van de streek, komt er vandaan. De ge geboorte in Veenland, uh, want vooral wel duidelijk. Uh, fenomenaal. Een prachtige herinnering is om de koningin te zien aankomen onder de kastanje's. Daar aan de Nederrijn. Met uh, de Cunera-toren op de achtergrond. En dan het onvergetelijke beeld van de nog niet-Olympische discipline toilet. Dat uh, We hebben ze in Veenendaal achterwege gelaten. En dan komt dus de, de, de, de intieme wandeling... door de nauwe middeleeuwse uh, oorspronkelijke straatjes van Renen en de wijsheid van Veenendaal. En daar zag ik verschillen. Uh, de, de, de middeleeuwse intimiteit en de openheid van Veenendaal. Maar ook leek het me dat het in Renen toch wat aanraakbaarder was... dan in Veenendaal. Mensen moesten daar op grote ruimtes toch op in sommige gevallen toch van redelijke afstand kijken naar het oranje gezelschap. Dat het, was een verschil. Kunt u, kunt u zich daarin vinden in deze analyse? Ja, deze kijk, beeld... bij, ons, bij, ons was, bij ons is de structuur natuurlijk wat anders. Maar uh, ja, de koningin liep af en toe eens naar, uh, naar die mensen toe. En, maar het is bij ons wat anders. Ja, wij zijn niet een stad. Uh, de koningin bleef veel wat, wat meer in het ja. midden van ja. zo'n grote ja. markt. Ja. Het was meer uh, aan Maxima en ja, Alexander ja. om naar het pu publiek nee, toe maar te maar gaan. Maar dat was zo, want er zat bij ons zit dan zo'n uh, zo soort amfitheater. Dus daar moest de koningin al die trappen af. Nou, daar koos hij niet voor. ging langs de zijkant. Heel verstandig. En dat was de bedoeling dat al die jongens, die moesten hun touw trekken... En het allemaal. En dat gebeurde ook. En wij konden heel rustig daar kijken hoe dat allemaal ging. Maar hebben jullie als burgemeesters <coughs> toch je verschillend over die veiligheid... Uh... Bezorgd gemaakt ja. of niet? De, de veiligheidsverschillen zijn niet zo groot geweest. Maar ik ben het met je eens. Wij hebben veel smallere straten. Ja. Dat betekent dat je daar ook uh, in je publieksbezetting uh, nadrukkelijker mee bezighoudt. En dat betekent dat onze publieksvakken ook uh, gewoon uh, wat minder capaciteit uh, hadden. Dat geeft ook een bepaalde van, uh, mate van intimiteit. werd bijna familialer. Reine. Ja, ja maar de, de koningin die, die, die, die met twee stappen was ze van de ene kant uh, de, van het hekwerk naar de andere mm. kant van het hekwerk. En dat, uh, nou, ik, ik heb gemerkt dat ze dat heel warm uh, heeft uh, ervaren. He, en ze had ook voor iedereen een uh, tijd voor even kort een praatje. En het enige, gro en het grootste probleem was dat, dat ik van achteruit continu het signaal kreeg. Ja, we moeten doorlopen, we moeten doorlopen. Ja, voor dat Want toen moet ik ook even naar V-daal toe. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, ja, ja. Nog ja. even, ja. Ja. Uh, want jullie ja. uh, zijn uh, ja. nog aan het nagenieten natuurlijk. Dat begrijp ik ook. Maar uh, ook op een dag die zo goed is voorbereid. Zijn er altijd dingen waar je als professional toch iets minder tevreden over bent. Wat zou u aanwijzen als iets wat toch iets beter had gekund? Nou... Wat mij opviel, um, is dat uh, in mijn ogen de politie nogal erg ver uh, van de hekken op de route stond. Um, ik ben een liefhebber net als, als Jeroen van de Tour de France. En ik heb het idee dat men in Frankrijk uh, met de politie veel dichter op de hekken staat. En uh, ik moest zo nu dan gewoon uh, bijna een politieagent of uh, een politievrouw aan de kant duwen om me door te kunnen. Dus dat, dat had echt beter moeten. Oké, okay, en bij u? Minder aanwezig bedoel je? Nou, wat dichter de op, het, op ja. de hekken. Mm. En wat minder uh, in de looproute. Mm -hmm. Nou ja, bij ons was het allemaal wat ruimer, wat we net zeiden. Dus ik heb daar eigenlijk niet zo'n last van gehad. Iets anders waarvan u denkt, dat had ik toch liever anders gedaan. Nou, gezien. wat ik dan op een gegeven moment merk... dat de mensen dan toch op het laatste moment allerlei uh, reclameuitingen ophangen. Terwijl we heel goed hebben afgesproken... jongens, doen we alleen met vergunning. Dus, dus als de ene het wel doet, dan roept de ander. waarom mo mogen wij dat niet? En dat vond ik wel vervelend. Ik weet ook wie dat gedaan hebben, dus daar hebben we het dan wel eens over. krijg krijgen een billenkoek. Is, maar dat is ook eigenlijk <laughs> het enige. Want verder ging het voortreffelijk allemaal. Ja, um... De koningin haalde in de speech even aan dat, uh, dat ze als gezin, als familie, niet compleet was. Een indrukwekkend moment. Was, ja, u, uh, was, ja, was u verrast? Ja, dat Want ik stond dus naast de koningin, dus mm -hmm. je kunt dat wat uh, van dichtbij zien. En ik vond het een indrukwekkende speech die ze hield. Wij hadden natuurlijk beide en nr en, en uh, ook in een Vela een voorzetje gegeven. Was die afgesproken, maar dat gaat dan zo. En uh, dan zie je ook gewoon dat, uh, dat het beleefd wordt. En ik heb niet achter mij kunnen kijken. Maar ik heb begrepen dat het behoorlijk indruk ook maakte op de hele familie die achter mij stond. Ja, ik geloof dat Willem-Alexander daar zichtbaar ontroerd. Ja, nou, dat uit kan ik me voorstellen, want zo was het ook. En je merkt ook dat de mensen die daar omheen stonden, er waren er heel veel. Dat ze even ook heel erg stil. En ging, daarna was een geweldig applaus. Dus dat ontlaadde zich wel. En, dat verklaart, en zoiets verklaart natuurlijk ook wel waarom er zoveel mensen bij ons waren. Die dat toch hoopten dat er iets gezegd zou worden. Nou, dat heeft de koningin uitstekend gedaan. Ja, ik zei het al in mijn begin. Uh, enorm aanwezig uh, in zijn afwezigheid, ja. natuurlijk. Um, stel ja. dat Beatrix binnenkort zou aftreden. Stel, <coughs> speculeren. Dan was dit haar laatste Koninginendag. Um, zou het stiekem leuk zijn dat Venendaal en Rene de laatste koningendag met Koningin Beatrix hebben gehad? Is nou, dat toch een eerder plekje? Ik moet eerlijk <laughs> zeggen dat ik me daar geen moment mee bezig heb gehouden. En wij hebben ons echt ge gefocust en, en ingezet op een prachtige eh, ontmoeting met de koningin in onze eigen stad. Daar kwam eh, het ongeluk van, uh, van Friso tussendoor. En dat gaf er een, al een extra een, een element zeg maar, aan het bezoek. En ik ben geen seconde bezig geweest met die gedachte. En ik moet eerlijk zeggen, ik ga ook niet mee in die alsvraag. Sorry. Nou, dat hoeft dan ook niet. Nou, dat Heeft... vind ik wel. <laughs> ja, u wilt het wel nog uh, even jawel. hoe dat in de geschiedschrijving blijft? Ik heb dat wel eens bedacht. En ik, nou, ja, want elke keer speculeren we daarover en de koning maakt het zelf uit. Maar stel dat wij nou toch als Venendal en Reden de laatste zijn. Vind ik dat toch wel leuk. Ja? Ja. Toch bijzonder. Dat is weer een extra elementje. En daar hoef je niks voor te doen. Dat gaat vanzelf. Ja, maar dat betekent maar... ook dat er volgend jaar een andere, twee andere plaatsen... misschien wel weer de, de eerste, eerste zijn van in Wim de Mart... nieuwe opzet. Ja, ook en Misschien plekje? gaat dat weer extra aandacht krijgen. Omdat dat wellicht wel hier in de opzet. maar nee, dan is dat ook weer leuk. Want die hebben dan ook weer wat ja. te vieren. Maar Ach, het is allemaal een beetje speculatief. Is er een uh, soort uh, club van burgemeesters die een Koninginnedag hebben meegemaakt? Dat je dan een soort toetreedt tot die ridderorde. Nee. En dan de overige burgemeester die helaas nee. die eer nog niet nee, is uh, overdeeld? Nee, dat is niet zo. Maar mijn collega van Maaschouw... waar Thorn vorig jaar, en Thorn ligt, uh, ligt in die gemeente, die zei wel. Jo, je gaat het wel missen, want je valt in een gat na in de Dag. Nou, dat moeten we nog zien. En ik kan me wel iets bij voorstellen, want we hebben natuurlijk gigantisch veel werk verzet. Ja, en een enorme, enorme aanloop natuurlijk naar het hoogspunt. Maar Sinterklaas komt er nog aan, toch? Dat is toch ook wel. Dat is nog van wel. een heel ander worden. Ja, maar dat duurt nog <laughs> zo lang. Dat is een heel ander Ja, kampioensprachtig aankomen aan de rivier. Dat, ja, dat hebben we vandaag al gezien. Ik zelf voortdurend op. Ja, ja. kerstman, noem maar wat. Goed. Ties uh, Elzinga en Joost van Oostrom, hartelijk dank. En Jeroen Wilaart, met jou praten we zo meteen verder. You bet. See the act is off the real danger this world aim simple but I'm strong I know It's love, real simple, and that's how it works. Oh, so won't you just give it up? Cuz you don't understand. Cause it's a love, it's love, it's love, it's love, it's a love, love, yeah World, nog een half uur. Nog minder zelfs, denk ik. En dan loopt de veelbesproken deadline van de Europese Commissie af. Voor middernacht moeten alle landen hun begroting hebben ingeleverd. Roel Jansen, financieel-economisch journalist. Goedenavond. Goedenavond. Moet ik me dat zo voorstellen dat er nu een ongelooflijk dikke stapel begrotingen bij Olly Reen op zijn bureau ligt? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Echt? Dat er nu 17 <laughs> pakketten worden afgeleverd bij de Europese Commissie in Brussel. En dan een of ander arme secretaris moet dat allemaal uitprinten... en er nietjes doorheen jassen ja. en dat op zijn bureau staat. Ja. ja, en dan een paar per gaaitjes erin doen. en hopen dat ze geen blaadjes kwijt is geraakt onderweg. Nou goed, de, de plannen zijn onderbouwd en doorgerekend door de landen zelf. Is dat iets ja. waar je dan blind op kan vertrouwen, dat het dan wel klopt? Nou ja, kijk, in Nederland heeft het Centraal Planbureau er ongetwijfeld naar gekeken. Hè? Dat uh, is toch gewoon waar het kabinet en ook... Neem ik aan, afgelopen week dit Kunduz-akkoord naartoe is gegaan. En mm -hmm. Men heeft dat doorgerekend en vervolgens gaat de Europese Commissie er naar kijken. Dat is dan de, ja, dat is de staf, de medewerkers van Olly Reen, de Eurocommissaris voor Monetaire Zaken. Die een soort uh, super tsar is geworden, juist op aandrang van Nederland om heel streng toe te kijken op het naleven van die afspraken over begrotingsbeleid. En dit moeten dan een soort zeer ingevoerde genieën zijn... Hè? die alles kunnen lezen en, en, en bedenken of dat wel past in de context van een land... en of het inderdaad gaat werken. Nou ja, men moet erop vertrouwen dat de cijfers die ze krijgen kloppen. En dan kijkt men daarna of het uh, ja, in samenhang een beetje deugt. En dat als er bijvoorbeeld staat zoals in Nederland... Hè, we gaan 4 miljard extra... Uh, Belastinginkomen krijgen door de btw te verhogen. Mm -hmm. Dat dat in overeenstemming is met wat er, ja, wat er gebruikelijk is in Nederland. Wat brengt een btw op en wat gebeurt er als je dat 2% bovenop zet? Ja, wat is er reëel. Um, ook in het plan dat Nederland heeft ingeleverd... en we weten hoe uh, wonderlijk dat snel ook wel tot stand is gekomen... <laughs> <Wonderbaarlijk, ja. laughs> is het lang niet alles echt ingevuld, de details niet. In de zorg bijvoorbeeld moet nog veel geld worden gevonden. Ja. Uh, is er een, dan neemt hij daar toch genoegen mee met zoveel ja. blanco stukken? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Dat is zou zeggen, oké, okay, we zien de intentie is om dit en dit te doen. En we begrijpen dat jullie bij de zorg niet in twee dagen uit kunnen, uh, helemaal kunnen uitwerken wat het dan precies en exact zal zijn. Maar als jullie zoveel, mil 1,6 miljard is het, geloof ik dat op de zorg uh, bezuinigd moet gaan worden. Met name op de AWBZ. Ja, dan... Uh, Neem ik, dat hij op dit moment, eh, neem ik aan dat hij op dit moment dat het allemaal voor zoete kok zal nemen. Ja, want überhaupt zeg maar eh, daadwerkelijk een begroting afwijzen... of bijvoorbeeld die van Nederland... dat zou Europa toch ook weer in de problemen brengen, of niet? Ja, dat zou ontzettend pijnlijk zijn. Kijk, als er helemaal niks was binnengekomen... als minister De Jager een blanco velletje had ingestuurd... dan had hij een groot probleem gehad. Maar nu heeft hij een serieus plan en hij weet dat er zijn... Uh, meerderheid voor de, in de Kamer voor is om dat te steunen. Ja, en dan ook de zeg maar wat meer structurele hervorming, op de zorg, de, de hypotheekmarkt en, het, uh, en de AOW. Ja, dan uh, ik denk ik dat de commissie daar gewoon moeiteloos mee akkoord gaat. Er zijn ook wat geruchten dat Europa binnenkort die heilige, heilige 3%-regel, waar zo om geworsteld is, dat die wil gaan versoepelen. Is dat aannemelijk? Is het allemaal voor niks geweest? Hoe? Dat zou verschrikkelijk zijn, natuurlijk. We hebben een kabinetcrisis gehad en dat was niet nodig geweest. En die 3% die blijft gewoon staan. Die staat ook in het verdrag. Die is nog weer vorig jaar in het begrotingspact nog eens een keer bekrachtigd. Wat de commissie wel kan doen, kan zeggen: Nou, we vinden de situatie in Europa economisch gezien zo zwak en zo. Zo, nou ja, het gaat allemaal zo slecht in landen. En dan, bijvoorbeeld is Frankrijk, in Spanje. en Spanje. We geven nog wat meer uitstel. We zijn wat soepel zeg maar, in de termijn. Mm -hmm. En dat zou hij wel kunnen doen. Maar die 3% houdt hij ongetwijfeld daar vast. Hooguit wordt er wat soepeler mee omgegaan. En ook wat, wat makkelijker misschien gedaan. Van, nou, als het niet 2013 is, dan 2014. Maar ik bedoel niet dat ik, dat ik hier heel veel verstand van heb. Maar het lijkt me dat je dan internationaal een beetje niet al te serieus meer te nemen bent als het iedere keer als er zoveel rek in zit. Ook bijvoorbeeld ja, zijn... voor kredietbeoordelaars, om het maar, om maar wat te noemen. Ja, nou ja, het zijn geen automatismes. Hè. Je kunt, het is niet een soort uh, rekensom waar je zegt nou, 1 plus 1 en 1 is 3 en dat is het dan. Er zit altijd een soort afweging in, ook een soort politieke afweging. Er wordt natuurlijk ook door landen enorm veel politieke druk uitgeoefend. Denk maar even aan Frankrijk, waar straks misschien een nieuwe president zit... die heel anders aankijkt tegen dat begrotingsbeleid dan zijn voorganger... en ook dan de rest van Europa misschien. Dus ja, daar houdt men natuurlijk rekening mee. Men is niet doof en blind in Brussel. En dat is een verstandige zaak als ik je zo hoor. Ja, kijk, je moet, je moet een criterium aanhouden, anders wordt het een rotzooi. Dus die 3% als criterium is goed, maar je moet er wel enige flexibiliteit of souplesse mee, uh, mee omgaan. En, nou, de commissie is oud en wijs genoeg, ook Olly om dat uh, verstandig te doen. We wensen hem veel succes met al die begrotingen. Roel Jansen, hartelijk dank. Graag gedaan. Ik me and my baby party all day long i'm walking cause i couldn't get my car started later from my job and i can't afford to check it i wish somebody come along and run to it and wreck it come on since me and my baby party come on i can't get started come on i can't afford to check it i wish somebody come along and run it and wreck it everything is wrong since i've been without you every night i leave me, thinking about you every time I phone Sounds like thunder Some stupid guy Trying to reach another number Come on Since I've been without you Come on Always thinking about you Come on Phone sounds like thunder Some stupid guy Trying to reach another number Hi, this is Bill Wyman on With the Eye on Tomorrow Everything is wrong Since I with you, baby I really want see you well, out Don't mean maybe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 Come on, come on, come on. Come Rolling Stones, hun eerste single uit 1963. Jeroen Wielaard, we hoorden je net al. Goedenavond, NOS-verslaggever. Hoi. Rob Bosboom, popfotograaf. Pop yeah. Goedenavond, Dank welkom. Je wel. um, we gaan het hebben over de Stones, uiteraard. Jeroen, hoe oud waren ze toen ze dit opnamen? Rond de 20. Uh, of, of net 20 geworden. Dat was echt heel heel vroeg. 63. Jochies. Uh, ja, klerige kerels uit Londen. Ja, Absoluut. Daar maar gaan gaan weet we, hij is heel veel beter dan ik. Daar ja. gaan we het We gaan het er uitgebreid over hebben. Ze bestaan dit jaar 50 jaar. Uh, je hebt een serie reportages gemaakt over de begindagen van de Stones. Die wordt vanaf morgen uitgezonden. Is er een precieze datum waarop de stones zijn begonnen? Is er een soort embryonaal moment. Nou, ik, ik, uit wat ik begrijp, uit de verschillende boeken... is het begonnen bij een hereniging van Keith Richards en Mick Jagger. Uh, een beroemde ontmoeting op een station in Londen... waar Richards voor het eerst een vent zag die ook de platen had... die hij zo bewonderde van een Chicago blues-muzikant als Chuck Berry... Daarna zijn ze in het voorjaar van 62 zo'n beetje bij elkaar gaan scharrelen als de uh, Blue Boys. Uh -huh. En um, in um, mei 62 voor het eerst ook echt bij elkaar gekomen muziek te maken om die Chicago Blues in Londen te gaan spelen. Op hun manier. Ik wil heel eventjes nog, want je zei, ze waren aan het scharrelen als Little Boy Blue en de Blue Boys, daar hebben we een fragmentje van. Het klinkt alsof het uh, ergens in de diepe zuiden van de VS is opgenomen... door een, uh, een kind met een stukje speelgoedapparatuur. Ja, dat is zo fascinerend. Ja. Hier herken ik wat ja. Richards beschrijft... als die midden in Soho, ergens in mei 1962, naar boven gaat... boven de toenmalige Bricklayers Arms Pub... Mm. en daar Ian Stewart tegenkomt, ja. de toetsenman. Juist. Die hen een aantal... Een aantal maanden aantal jaren eigenlijk heel lang bij elkaar heeft gehouden. Als een, als een bindmiddel. En zij gingen daar dit soort dingen spelen. Jimmy Reed, Bo Diddley, Chuck Berry mm -hmm. Rob Bosboom, um, we gaan het hebben over die, uh, die magere opdonnertjes... denk ik, van een jaar of twintig. Waren ja, ze, wel... ze waren al mager, ja. Wat, ja. Voor, wat voor soort jongens waren dat? Ja, uh, jongens uh, met lang haar. En uh, ja, een beetje... Uh, nou, het was, was zo mooi, ze kwamen dus voor het eerst in Nederland... Uh, was dat uw eerste ontmoeting met hen? Want u ging ja, hem fotograferen de, als popfotograaf. Dat was de eerste ontmoeting met, op Schiphol, uh -huh. aankomst. En toen kwamen ze op een bepaald moment uh, de straat op... Hè, naar persconferenties voort. En toen werden ze herkend. En dat vonden ze zo gek. Ze waren nu in Nederland en ze werden herkend. Dus zo jong was het nog heel pril. Ja, was het die roem was, was nog zo vers ja, ook Ja, het is, het is gigantisch. Nou ja, dan, toen kregen we natuurlijk dus het Koerhuisconcert. Maar heel even, voordat ja, we, we daar naartoe even. gaan. Ik wil ja, even okay. weten, hoe oud was u zelf toen? U had ik ben in veertig geboren, dus ik was uh, 2, 1, 22, 23. Hun leeftijd is dus nee, eigenlijk ja, ja, allemaal jong. En waren ze? En waren ze, heel erg, uh, waren ze heel anders dan dat u was, als jonge man? Ja, we waren wel anders. Ja. ja, Ik had ook wel lange haar, want het was de tijd... Dat hoorde erbij? Ja, dat hoorde erbij. Maar uh, ja, ja het was waren totaal anders, ja. Dat... In welke zin? Ja, in, in alles. Ja, hoe moet ik dat, hoe moet ik dat uitdrukken? Maar ze extremer misschien? Ja, zeker extremer, ja. Dan, dan iedereen eigenlijk, Om in die tijd toch nog in Nederland. En was dat misschien ook wel intimiderend, kan ik me zo al voorstellen? ook wel. Ook wel? Was er een, een begin een kiem van mogelijke vriendschap bij die eerste ontmoeting? Of bleef er toch afstand? Nou, zeker u? bij Mick Jagger bleef er afstand. Hij was toch wel de, de leider van, van de groep. Toch duidelijk de baas. En eh, wie eh, eigenlijk dus het beste eh, toenadebaar was, was Charlie Watts. De drummer. Ja, die bleef altijd eigenlijk een beetje ja, op de kwam, achtergrond die vergelijken. Die kwam uit de, de, de. reclamewereld en het was eigenlijk een hele andere jongen. Maar dat vind ik grappig, de baas. Want het, het was in het begin ja, ja. al een machtsstrijd, dat is het tot de dag van vandaag. Ja. Tussen Mick en Keith. <laughs> maar toen was Brian Jones ook de man die zichzelf opwierp ja, als uh, ja. de ja. ontwerper, de beginner. Dat de... probeerde niet ja. Ja, ja. Maar Mick was toch echt gewoon de ja, diva, om het maar zo te zeggen. Ja, absoluut. ze waren ook anti-pop. Uh, ze wilden uh, alles zijn behalve popsterren. Dat was hun de teenage cultuur. Mm -hmm. Zij wilden die pure Chicago Blues mm -hmm. jongens zijn. Ja. Eigenlijk negers met een blanke huid. Ja, <laughs> ja, precies, ja. <laughs> Nog even over uh, Mick Jagger als diva. Uh, daar zou hij dan mee geboren zijn, denk ik. Ja, dat is dat zeker. Ja, dat moet. Ja. En zat ook iets in die, in die geboren mager... Geboren leiderschap. Ja, ja, dat hebben mensen soms. Ja. In dat uh, magere scharminkeltje zat er ook een toekomstig sekssymbool. Vond nou, u dat toen wel zien? Uh, dat heb ik niet kunnen merken, hoor. <laughs> nee, dat, uh, nee, dat heb, ik niet, uh, heb ik ook niet ontdekt uh, in, in de omgeving. Uh, nee, nee. Nee, dat was niet, uh, niet te vergelijken wat er allemaal later natuurlijk gebeurde. Waren ze ook ja. helemaal niet mee bezig? Nee, betaal niet. Nee. Waar, maar waren ze in die zin nog puur, zeg maar? Dat ze daar ja. niet... Uh... En, ja. Uh, ze waren eigenlijk ja, beginnend de zaak te ontdekken. Ja, onschuldige jongens ja, eigenlijk. Ja. Jeroen, voor een drieluik over de Stones heb je nog een paar historische uh, plekken bezocht. Waaronder 102 Edith Grove in Londen. Ja. Want daar woonden Mick Jagger, Keith Richards en Brian Jones in de begindagen. Je belt daar aan en dan gebeurt er dit. People coming around to my home. <laughs> pressing my buzzer. Saying the same thing as you. Do you know the Rolling Stones live here? Yes, I do. No one in this house wants it. No one wants attention. That's it. We live a quiet life. Yeah. All right? All right. <laughs> ja, ik zou het best wel gaaf vinden als ik in een uh, huis wonen waar de Stones hebben gewoond, maar deze mevrouw vindt het helemaal niks. Nee, maar even, dat is het grappige wat ik, uh, wat ik ontdekt heb. Dus een beetje, of ontdekt, een uh, groot woord tegenstrijdigheden. Um, ten eerste, ik had net over de Bricklayers Arms, mm -hmm. daar hebben ze boven op de eerste verdieping van die toenmalige pub gespeeld. Nu is het een platenzaak, uh, The Sounds mm. of the Universe. Ze hebben daar hip-hop, reggae, jazz, maar niets van de blues. Okay. En, en, <laughs> en gebeurt, bijna de iets it. in de Crawdaddy Club, de eerste um, um, uh, zaaltje waar ze regelmatig konden spelen en waar ze dus echt samen een band werden... die live uh, leerde te, te, te, te, zich, Op zich te, te uiten. Treden, ja. um, daar uh, wilden ze juist wel een plakketten. Maar de toenmalige uh, kroeg, de Bul werd verbouwd, totdat het nu is. One Q Road. En bij die verbouwing is die plakket gejat. Juist. Maar wat, wat leert ons dit? Want ik weet dat het huis van John Lennon en Paul McCartney... waar ze opgroeiden, zijn nationaal erfgoed. Hier wordt niet echt zorgvuldig mee omgegaan. Ik wat zegt dat? merk het ook niet in, in Londen. Dat, dat, dat, niet dat ik het overal met, met banieren en spandoeken verwacht had. Maar in Londen zijn ze met twee dingen bezig. Aanstaande koninklijke jubileum van uh, Her Majesty. Ja. Uh, die nooit in en Veenendaal zal zijn. En uh, de Olympics. Juist. Wat ze met de Stones gaan doen... dat is wel de presentatie van een uh, 50 jaar herdenkingsboek. En dat zal gebeuren uh, op de eerste dag dat ze echt speelden. Okay. Dus echt halverwege ja. juli in de Marquee Club. Ja. Daar gebeurt het niet. Dat is, dat is natuurlijk aardig. Daar toen wel. 12 juli exact... Het is relatief is waar je naartoe alleen. wilt. Het is, het nou ja, ik vraag me gewoon af waar dat verschil in zit... dat je een soort adoratie en vereering van de een hebt... en dat dit een beetje achterloos klinkt. Dat maar je, zijn maar de Stones of zo. Nee, helemaal niet. Aan de ene kant merk ik onverschilligheid. Andere keer grote bewondering. En ik kan me voorstellen dat Edith Grove 102... met zich geen behoefte aan hebben. Want ik ben dus, wat zij al zei, niet de enige. Er wordt voortdurend aangebeld... door een merkwaardig ja, soort ja. Stones toeristen. Ja, en het gekke is, het verschil met de Beatles bijvoorbeeld. Pas geleden hebben we Sir Paul in Arnhem gehad. Veel aandacht. Ik zie ook meer ansichtkaart van de Beatles in de Rekken in Londen... dan van de Stones. Uh, die hebben wel een museum en de Stones niet. Terwijl ik dus voor ons Radio 1 Journaal... in dat rare openluchtmuseum dat Londen is... wel al dat steen maar van het hoe stenen hoe komt tape dat dan, heb, want... Jeroen? De hamvraag is, hoe komt dat? Is het misschien omdat ze door zijn gegaan? De Beatles zitten toch in een afgesloten tijdscapsule. En de Stones die zijn er nog. Ik, weet, ik ben zelf naar een concert van de Stones geweest toen ik 16 was. Toen werd mij gezegd, dit is de allerlaatste concert aller tijden. Ja, ja, je moet ja, ja. er naartoe. Nou, Ik ben 20, bijna 34. Ik ben 20 jaar lang naar allerlaatste Stones concerten geweest. Ik denk dat de hype, de hoos, nog zal komen. Halverwege juli. Dat bij was... de verschijning van het ja, dat ja, dat boek. Nee, dat, dat boek. Dat boek moet een fantastisch boek worden. En dat wordt wereldwijd uitgegeven. Dus ik kan je een enorme, Zitten daar ook uh, foto's van u in uit de Als enige uh, Nederlands fotograaf, mag ik ja. een beetje trots op ben ik, uh, daar uh, zit ik daarin. Ja. En als u ze hoort of ziet nu, dan uh, gaan weer, gaat uw jeugd dan weer herleven, moet ik dat Ja, zo zeker zien? wel. Ja, tuurlijk. En jij, Jeroen, wat, waar komt deze fascinatie vandaan? Want dit is niet zomaar een klus, hè? dit is liefde, passie. Ja, die heb je hoor. Voor de stones, veel. maar ik hou ook van plekken. En ik moest die plekken zien. En er zijn er zoveel. Begrijp ik. Vanaf morgen zijn de reportages van Jeroen Wielaert te horen. Rond half zes. Smiddags in het Radio 1 Journaal. Rob Bosboom, Jeroen Wielaert, hartelijk dank. Right. Oké. Okay. It's all over now van de Stones, uiteraard. Het is 5 voor 12. Het Koninginnedag Sportjournaal met Gerard Rojakkers. Vandaag mei-tak steken. Al mijn enthousiasme was ik bijna te vroeg. Zaklopen, ringsteken en koekhappen hebben we al gehad. Vandaag een iets minder bekend fenomeen in de geschiedenis van de leukste Oud-Oud-Hollandse volksspelen rondom Koninginnedag. Het meitaksteken. Gerard Rooiakkers is onze vaste man voor cultuurhistorie. Help me uit mijn onwetendheid alsjeblieft, Gerard. Wat is dat? Het meitaksteken, ja. Nou, gisteren hadden we de koninginnennacht. Vannacht is het een hele bijzondere nacht in het volksgeloof, namelijk de Walpurgisnacht. Dan vliegen de heksen uh, naar de Sabbat en hier giert de wind ook al rondom het huis. Maar het is ook de ideale nacht. Om je heimelijke liefde kenbaar te maken. Mm. En voor luisteraars die zulks nog van plan zijn vanavond. <lacht> heb ik wel enkele tips. En uh, wij doen dat tegenwoordig met Valentijnsdag meestal. Hè, 14 februari, dan sturen we gewoon zo'n suffe kaart. Maar het kan ook veel meer op een ecologische wijze. En dan pak je een mooie tak. Een fijne mast of een berkentak. En dat zijn dan tekenen, ook symbolen. voor schoonheid en goedheid van. Uh, ...jouw geliefde en dan zet je die voor het huis, bij de deur, het liefst op het erf neer. Maar als je wat kritiek hebt op een meisje of eigenlijk een meisje zelfs te schande wilt zetten... ...dan kun je ook een kerstentak pakken, dat wordt al wat minder positief. Dat is namelijk een veranderlijk wispelturig meisje, een hagedoren. Nou ja, dat wijst op stekeligheid mm. en als je er echt niet ziet zitten... Ja, dan pak je een biesentak. tak... en dat wijst op een allemansvriendje... een promiscue vrouw... want de biezen tak... Daar piezen alle rondjes tegen. Schande. Maar wacht even, Gerard. Kan ik als vrouw ook zo'n tak bij een man neerleggen? Ja, voor mij wel. Goh, heel goed. Heel goed. Gebeurt en die symboliek dit. Het publiek werkt andersom ook. Heel goed. Gebeurt dit nog wel eens, of nou, is dit spel inmiddels verdwenen? Dit prachtige spel is uh, grotendeels verdwenen. Wat je nog wel ziet uh, vandaag en morgen, is dat er meibomen worden geplaatst op de marktpleinen. Dat gebeurt vooral in Zuid-Nederland, in, in Limburg. Uh, en vroeger werden trouwens die takken, uh, die negatieve takken... die werden zo hoog mogelijk op het dak geplaatst. Liefst bij de schoorsteen, zodat het meisje die takken niet zo snel kon verwijderen. En soms bij populaire meisjes stond het hele erg vol met takken... en moest ze maar raden... Heerlijk, heerlijk. Gerard, was. Nou ik, ja. we gaan hier later over door. Dank voor alles wat ik nog niet wist. Dankjewel, Gerard roy -Akkers. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Dank voor het luisteren en voor straks slaap lekker. vrienden. Is het tijd voor mich zu gehen.